Freddy van Fantijn met het NOS journaal. Ook deze medewerkers. In Elim in Drenthe werd de brandweer bekogeld met zwaar vuurwerk. In Den Haag zijn ambulance medewerkers bekogeld die een gewonde agent hielpen. Ook in Amersfoort was het onrustig. Daar richten jongeren vernielingen aan. De me greep in toen lawinepijlen op agenten werden afgeschoten. Bijna 50 jongeren zijn opgepakt. Het Oogziekenhuis in Rotterdam kreeg vannacht ongeveer evenveel vuurwerkslachtoffers binnen als vorig jaar. Veertien mensen werden behandeld voor oogschade, de helft van hen raakte gewond door rondvliegend siervuurwerk. Het doel van de aanslag in Istanbul was chaos veroorzaken, zegt de Turkse president Erdogan. Vannacht schoot een man verkleed als kerstman zeker 39 mensen dood in de populaire nachtclub Reina. Onder de slachtoffers zijn ook 15 buitenlanders. Behalve Turken waren er feestvierders uit Saoedi-Arabië, Marokko, Libanon, Libië, Israël en België. Voor zover het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken Pardon heeft kunnen nagaan, zijn er geen Nederlanders gedood of gewond geraakt. De de politie zoekt nog steeds naar de dader die wist na de schietpartij te ontkomen. De Britse koningin Elisabeth is ondanks een zware verkoudheid wel op de been. Volgens het paleis leest ze ook regeringsstukken. Vanochtend werd bekend dat de 90-jarige koningin niet bij de traditionele nieuwjaarsmis zal zijn... omdat ze nog steeds veel last heeft van verkoudheid. Dat Elisabeth wegblijft bij zo'n dienst is ongebruikelijk... omdat ze haar religieuze verplichtingen heel serieus neemt. Vorige week sloeg de koningin ook voor het eerst in jaren een kerkdienst tijdens kerst over... Het weer, vanmiddag regen eerst in het noordwesten, vanavond ook in het zuidoosten. Daar kan ook wat natte sneeuw vallen. Het is 3 tot 7 graden. Vanaf morgen is het een paar dagen droog, met af en toe zon. En dan wordt het ongeveer 5 graden. Dit was het NOS... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Op de A10 West richting Zaanstad staat file voorknopend Koenplein 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De verbindingsweg naar de A8 naar Zaanstad is dicht.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 een uh, hoog stemmetje gekregen, Albertje. Dacht je dat? Ja, is <laughs> Ziet lekker hoor. Je hoort de hotel en sounds like a melody. Zo'n begin van uur 2 van Stanford op zondag. Een gelukkig nieuwjaar iedereen. Een prettig 2017 en uiteraard ook in 2017. Gewoon luisteren naar C.F.M. Salvoort. Je enige echte eigen lokale radiozender dus zoals Albert-Jan het altijd zo mooi kan zeggen. Ja, het is geen woord gelogen bij. Nee, nee, nee. Nee. Wat gaan we nu twee allemaal doen, Albert-Jan? Nou, uiteraard de evenementenagenda rond de klok van half vier. Terwijl er lekker geschaatst wordt op de ijsbaan. De mensen van de nieuwjaarsduik lekker aan de snert zitten gaan wij rond de klok van half vier de evenementenagenda met u doornemen. En er zitten natuurlijk altijd een paar nieuwjaarsborrels bij. Ja. ja, ja, ja. Dus hou pen en papier bij de hand. Verder natuurlijk uh, wellicht nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. We gaan uh, de, de finalisten voor de Fluitketel Curling Cup zijn bekend. Die gaan we ook even uh, bij langs, want de, de finale zit er aan te komen. En ik zou zeggen, uh, dat is genoeg en natuurlijk veel uh, lekkere de top 2000 muziek. Dus ik zou zeggen, uh, blijf lekker luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM. Ja, en de volgende werd ik zeker, Albert-Jan, dat jij je koptelefoon even wat harder zet. The Little River Band. is het dat de goede muziek altijd net even wat langer duurt. Ja, die platen die zijn veel langer. Waaronder ook deze van de Little River Band. And it's a long way there. Jawel, inderdaad, het nieuwjaar 2017. Welkom bij CFM. En we gaan ons opmaken voor inderdaad de nieuwjaarsrecepties. En nou als er eentje, daar doen we het eigenlijk met z'n allen samen heel goed. En, uh, weliswaar het tweede lustrum van het nieuwjaarsconcert is aanstaande. Zondag 8 januari herdenkt de stichting Nieuwjaarsconcert Zandvoort het feit dat zij voor de tiende keer het gratis nieuwjaarsconcert in Zandvoort organiseert. Dit wordt gedaan met een extra feestelijk concert met heel veel koren en solisten in de Agatha-kerk, die de traditie getrouw meedoen. Uh, en ook dit jaar is het concert uiteraard geheel gratis. Het wordt een feestelijk concert... dat onder leiding van de voorzitter Irene de Jager... van Stichting Nieuwjaarsconcert in Zandvoort georganiseerd is. Zij doet dat natuurlijk niet alleen. Ze krijgt medewerking van de overige bestuursleden. Secretaris Nadia Leen... en penningmeester... Uh, en nu nog penningmeester... Uh, Nanning de Wit... en algemeen bestuurslid wie anders Peter Tromp. Het concert in de Agata Kerk volgende week zondag... begint om half drie... en de kerk gaat om twee uur open. Zoals al gemeld is dit entree gratis. En uh, zoals het elk jaar is... Is dan de Agatha-kerk afgeladen vol? Dus mocht hij er niet heen kunnen, niet getreurd. Nee, want CFM zint hem live uit. Integraal wordt het ook op de radio uitgezonden. Uw enige echte Zandvoortse radio regelt dat. Uh, mede dankzij uh, Mark, uh, Marcus van Dam. Die, heeft dat, dat nu, die gaat het nu voor de derde keer doen. En dat wordt altijd heel positief ervaren. Dus het tweede Lustrum-concert van het Nieuwjaarsconcert op 8 januari aanstaande. Dus of ga naar de kerk of luister lekker naar CFM. Zandvoort op zondag met het uh, nieuwjaarsconcert. En straks gaan we het nog wel even hebben over die nieuwjaarsreceptie. Want daar dacht ik eigenlijk dat je het over ging hebben. Okay. <laughs> we hebben het over uh, de haven van Zandvoort uh, aankomende vrijdag. En ook daar zal CFM zijn bijdrage gaan leveren. Dus uh, ja, we beginnen het jaar 2017. Wat dat betreft heel goed. De Mac Band is hier Roses are Reds. Let's Thank for me It explains why you're the apple Ze beginnen 2017 ook weer goed met deze single van de Mac-Band en Roses Are Rats. Ja, webcams, uh, Albert-Jan, die worden steeds belangrijker. Je ziet ze eigenlijk uh, bijna overal hangen en ze worden gebruikt. Zowel voor de beveiliging als uh, het laten zien uh, wat je doet hè, tijdens evenementen. Bijvoorbeeld uh, de ijsbaan in Zandvoort, die heeft een eigen webcam. Te zien op uh, ijsbaanzandvoort.nl of op de ZFM Zandvoort-app. Dan kan je ook uh, live meekijken op de ijsbaan uh, op het uh, Raadhuisplein. Maar ook de Reddingsbrigade Bloemendaal en Sandvoort hebben een uh, webcam. En de, de webcam van Bloemendaal, die was even een aantal weken uit de lucht. Die deed het niet meer. Oh, die is kapot. Oh, okay. kapoet. Kapot. maar hij is gelukkig weer uh, hersteld. Ze hebben inmiddels een uh, nieuwe webcam uh, gekregen en het ziet er weer fantastisch uit. Te zien op uh, reddingsbrigadebloemendaal.nl of ikziedezee.nl uh, Kun je meekijken daar uh, op de webcam, ja? Maar wij hebben toch uh, in Zandvoort ook een uh, hele mooie webcam? Bij de haven van Zandvoort? Nee, die is ook uh, stuk. Is ook stuk? Ja. Ach, wat jammer. Helaas, was, helaas, helaas, helaas. Dat is een hele duidelijke. Ik heb uh, een drietal korte berichtjes. Nou, goed. Doe maar. Allereerst een mooie opbrengst I Cantatori Allegri. Het Zandvoortse Kamerkoor I Cantatori Allegri... heeft tijdens de kerstdagen met het zingen van Christmas carols... in het centrum van Zandvoort bijna 1100 euro opgehaald... voor de regionale voedselbank... Het ging om een aantal kleine optredens... waarbij de vrolijke zangers in dik, dik, dikke Siaanse stijl gekleed waren. Het onder leiding van Jan-Peter Verstegen doet dit al een aantal jaren om lokale en regionale goede doelen te ondersteunen. Het publiek was enthousiast en gaf gul. Een deel van de opbrengst is net als voorgaande jaren via sponsoring in ingebracht. Het is even zoeken, maar in verband met de werkzaamheden aan het Stationsplein... is de self-service huurlocatie van de OV Fietsen... van de NS verplaatst naar de achterzijde van het station... Pikant detail is dat u voor deze huurfiets ook een OV-chipkaart nodig heeft. Per januari 2017 bedraagt de ritprijs 3,85 euro per 24 uur. En last but not least, de reddingsboot Annie Paulussen van de KNRM is weer terug op het honk. De KNRM-boothuis aan de Torbeckerstraat dat de afgelopen maanden verbouwd werd is door de aannemer opgeleverd. Aan de bemanning de taak om nu de afwerking en de inrichting te verzorgen. De reddingsboot die enkele maanden op de boulevard gestationeerd stond... staat dus weer op zijn oude, vertrouwde plek. Dankjewel Albert-Jan. En uh, CFM heeft trouwens ook een webcam, hè? Twee. Twee. www.zfm-live.nl Kan je live meekijken tijdens deze voor op Zondag. you so that goes yo. Singel van Joe Jackson, het is tijd voor de evenementenagenda. Ja, en uh, om drie uur uh, is het, uh, de eerste nieuwjaarsborrel van vandaag alweer begonnen... Oh, jee. <laughs> bij Club Nautiek. Kom, uh, kom, uh, kom jij ook het nieuwe jaar inluiden met Club Nautiek? De borrel is begonnen om drie uur en vanaf vier uur komt van Kessel... Uh, akoestisch optreden met in de pauze Marco ten Boer on the wheels. De entree is gratis en er zijn lekkere hapjes van het huis. Een gezellige start van 2017... Dat allemaal bij Club Nautique vanaf 3 uur, strandafgang Bernard nummertje 23. En ook de diverse horeca gelegen in, in Zandvoort laten zich ook niet onbetuigd. En dan hebben we natuurlijk ook de diverse nieuwjaarsborrels. Goed, uh, gaan we even naar 6 januari. Ik kom daar later in het programma nog wat uitvoeriger op terug. Maar op vrijdag 6 januari vanaf half acht tot half tien is in de haven van Zandvoort de traditionele nieuwjaarsreceptie voor alle Zandvoorters. Vrijdag 6 januari 2017 van half 8 tot half 10 in de haven van Zandvoort, de traditionele nieuwjaarsreceptie. Dan op 7 januari vanaf 5 uur is het weer tijd voor disco... en wel Disco on Ice, de jaarlijkse Disco on Ice van ijsbaan Zandvoort. DJ's met leuke muziek, discolampen en een hoop gezelligheid... dit jaar mede mogelijk gemaakt door de stichting Schumacher Zandvoort. Kom jij dan ook gezellig schaatsen en dansen op het ijs? Dat kan allemaal op 7 januari vanaf 5 uur... Uiteraard, de locatie hoef ik eigenlijk niet te zeggen... is het op het Draadhuisplein Disco en Ice 7 januari vanaf 5 uur. Dan gaan we naar 8 januari, dan wordt er ook weer geraced en dan is het weer de traditionele tijd voor de traditionele nieuwjaarsrace... op het circuitpark Zandvoort. Het startzijn voor het nieuwe racejaar wordt traditioneel... bij de nieuwjaarsrace gegeven. Niet alleen naast de baan wordt het het nieuwe jaar ingeluid met vuurwerk. Ook op de baan is er voldoende spektakel waar de vonken van afvliegen... De nieuwjaarsrace op 8 januari. En de entree is gratis en natuurlijk allemaal. Het racegeweld op het circuitpark Zandvoort... tijdens de traditionele nieuwjaarsrace op 8 januari. Meer informatie over dit evenement... en natuurlijk over alle andere evenementen... die dit jaar op het circuitpark plaats gaan vinden... kunt u terugvinden op de website www.circuitparkzandvoort.nl. Dan gaan we naar het nieuwjaarsconcert... wat ik al eerder gememoreerd heb. Vanwege het tienjarige jubileum is het thema van dit jaar feest... 8 januari 2017 om half drie. De, ze, ze, beginnen, ze beginnen dus eerder, om twee uur. Meen ik dat ze om twee, twee uur beginnen, omdat ze een uitvoerig eh, programma hebben. De presentatie wordt gedaan door, uiteraard door de voorzitter van de stichting Nieuwjaarsconcert in Zandvoort, Irene de Jager. Ook dit jaar wordt het concert weer gehouden in de Rooms-Katholieke Sint-Atagata-kerk. De kerk is natuurlijk een half uur voor aanvang van het concert geopend. Mocht u daar niet heen kunnen, niet getreurd. U kunt het integraal volgen via uw enige echte lokale zender, ZFM. Ook op 8 januari vanaf 4 uur is het een Amsterdam Mezingmiddag. Kom die middag naar Rabol voor een heuze Amsterdamse Mezingmiddag. Vele Amsterdamse nummers zullen de revue passeren. En uh, ga zo maar door. Een gezellige middag dus. En ze starten om 4 uur. Het speelt zich allemaal af, af op de locatie Rabol, Kerkplein nummertje 7, al hier te Zandvoort. Amsterdamse Mezingmiddag op 8 januari 2017. Vanaf 4 uur bij Rabbel, Kerkplein 7. En last but not least, op 8 januari is het ook weer tijd voor de Comedy Night... om 8 uur tot 11 uur. Zandvoort lacht, open microfoon en Comedy Night. Verschillende comedians, bestaande uit gevestigde namen... en aanstormend talent komen nieuwe grappen vertellen en uitproberen. Dat allemaal uh, in het restaurantgedeelte van het Amsterdam Beach Hotel. Badhuisplein 2 tot en met 4. Comedy Night 8 januari vanaf 8 uur. Nou, ik hoor het alweer. Ook in uh, 2017 is er heel veel te doen in Zandvoort. En wil je het evenement op je gemak nalezen... dat kan via onze eigen CFM-app die je kan gratis kan downloaden... in de Play Store, F-Store en Windows Store. Ja, Eurojits 2016 hebben we net achter de rug. En we gaan weer over naar de Euro Breakdown. By the water She's gone astray So far away from her father's daughter She just wants a life For a baby All on her own. No one will come She's got to save him Daily struggle. She tells him, ooh, love You, you well prepare, and no, mama, you are never are said, tear. Cause You have said things here and here, and you give nah. the youth love beyond compare. Yeah. You find the school fee and the bus fare. Mmm, yeah. -hmm, yeah. the pops disappear yeah. in a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily, yeah. your workflow, everything you know, so you're not yeah. stop, No time, no time for yeah. your dear. Now she got a six year old, trying to keep him warm, trying to keep all the. Safe when she says she tells him, Ooh, love, no one's. Dit is een notering uit de Euro Breakdown. De hitlijst van de CFM die je elke vrijdagmiddag hoort tussen 3 en 5 met Maurice Mulder. Je hoorde clean Bennett samen met Jean-Paul. Jawel, ja. Die herken je dus er zo uit, hè, uit deze plaats. De nieuwe single heet Rockabye. CFM 24 uur op radio, maar ook op tv. De het ritme van Zandvoort ook op tv. CFM Text TV op kanaal 45. Wil je digitaal kijken, ga dan naar, naar kanaal 40. Uh, uitsluiten trouwens via Sigo. Dus kanaal 40 via Sigo. Kijk je 24 uur per dag naar CFM TV. Met uiteraard het radiogeluid erbij. Nou gaan we het zo dadelijk hebben over de nieuwjaarsreceptie. Maar eerst deze. Deze zondagmiddag 1 januari 2017 kan je de oliebollen even lekker laten zakken. Ja, is het echt wel tijd voor, hè? Je de swing-out uit de jaren 80 en breakouts. Ja, over oliebollen gesproken. Die horen ook bij een nieuwjaarsreceptie. En die gaat weer aankomen, de gezamenlijke van heel veel verenigingen en stichtingen. Aankomende uh, vrijdag. Aanstaande vrijdag is de zesde editie van de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie. Na de, na de eerste editie in 2011, waar de gemeente voor het eerst een nieuwjaarsreceptie in Theater de Krocht hield, samen met een aantal verenigingen, is het evenement inmiddels uitgegroeid tot een grote bijeenkomst van ruim 400 Zandvoorters die elkaar de hand schudden. Dit jaar wordt de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie in het strandpaviljoen De Haven van Zandvoort gehouden. Het organiserend comité probeert de locatie jaarlijks af te wisselen... maar om zoveel mensen te ontvangen in één ruimte is de keuze beperkt. Tot nu toe zijn dat de Krocht, Thalassa, de brandweerkazerne... en de haven- en clubnautiek gastheer geweest. Maar liefst 25 verenigingen of instanties op cultureel, maatschappelijk... politiek en sportief gebied betalen mee aan de receptie... en nodigen hun leden en sympathisanten uit... om het glas te heffen op hun voorspoedig jaar. Tevens zal burgemeester Nick Meijer tijdens deze receptie in zijn jaarlijkse speech terugblikken op de afgelopen jaar en zijn nieuwjaarswens uitspreken. De deelnemende organisaties krijgen een eigen hoekje toegewezen waar ze iedereen gastvrij kunnen ontvangen en de hand kunnen schudden. Deze formule voor de receptie is telkens voor herhaling vatbaar en je ziet het aantal verenigingen ook groeien. Dit jaar zullen de deelnemende organisaties gezamenlijk het nieuwe jaar inluiden... en natuurlijk is dit niet alleen voor hun leden bedoeld. Iedereen in Zandvoort is van harte uitgenodigd om te komen... en het glas te al dus Trudy van Torenburg, namens de organisatie. Zoals gezegd, op vrijdag 6 januari is iedereen tussen half 8 en half 10... van harte welkom in de haven van Zandvoort. Het is altijd een hele gezellig feest geweest... Van Zandvoorters en door Zandvoorters en onder Zandvoorters. Voor een hapje en een drankje zal worden gezorgd. Aanstaande vrijdag om half acht in de haven van Zandvoort. De traditionele, kan ik inmiddels wel zeggen, nieuwjaarsreceptie van Zandvoort. Ja, en weet je wat leuk is? CfM is er live bij. Wij zijn er live bij. Met de radio. Jawel, we ha, staan op locatie. Goed. De haven van Zandvoort. Aankomende vrijdag dus om half acht. Iedereen is van harte welkom... Ja, er komt heel veel lekkere muziek aan, waaronder deze van John Jett en de Blackhearts en I Love Rock'n'Roll. op deze zondag 1 januari 2017. John Jack en de Blackhearts en I Love rock and roll. Ja, je hebt wel wat gemist, trouwens, want op twee uur... Uh, gingen ruim 3000 mensen de Noordzee in... hier voor de kust van Zandvoort... tijdens de 57e nieuwjaarsduik. En, uh, ja, daarover vooral door de organisator uh, Milo Gerritsen... Uh, aan de telefoon gehad. En, uh, ja, het was een uh, succesvolle editie hier in Zandvoort... En volgt jij uiteraard gewoon weer, hè? Vanaf uh, Beach Club nummer 5. Jawel. Nou, de muziek gaat door op de zondag, waaronder deze van Go West. Het is nog ineens 4 uur en dan de oog alweer dicht doen. Oh, oh, oh. We close our eyes, joh. De single uit de jaren 80 van uh, Go West. Ja, komende dinsdag komt hij eraan. Hè, de finale van uh, de curling op de ijsbaan. Finalisten Fluitketel Curling Cup bekend. Afgelopen dinsdag werd de tweede voorronde onder strijd voor de fluitketel Club Curling Cup op de ijsbaan gestreden. De afgelopen twee dinsdagen hebben in totaal 20 teams... een gooi gedaan naar een plaats in de finale... die voor komende dinsdag 3 januari gepland staat. Elf teams hebben zich geplaatst. Afgelopen dinsdagavond streden in totaal 12 teams... verdeeld over twee pools voor een finale plek. Onder hen ook titelhouder Chin Chin. Direct was duidelijk dat voor de meeste teams... behalve een leuke en gezellige avond... vooral de winst belangrijk was. Ze wilden allemaal niets liever dan meedoen in de strijd... om de vuilbegeerde Wisselbeker... Dinsdag, eh, jongsleden, plaatsen zich de volgende teams... naar de grote finale. Curling Girls, XL, Buitenspel, Pancho, het team van de ijsbaan en Aan de Kook. Zij kregen volgende week gezelschap van de teams... die zich op 20 december in de eerste ronde al geplaatst hadden. En dat waren eh, Café 4, de Stekies, het eerste team van Head Science... Akersloot en Candy Can, waarmee het totaal op 11 teams komt... De inmiddels beroemde fluitketel-curlingwedstrijden worden georganiseerd... door de ijsbaan Zandvoort en fitnesscentrum Fit at the Beach... en zijn een echte ludiek schouwspel. Dit jaar hadden de spelers nieuwe geprepareerde fluitketels... die de oude en gedeukte exemplaren vervingen. Geen overbodige luxe overigens. De finale op 3 januari begint om 8 uur... en zal weer op het scherpst van de snede gespeeld gaan worden. Uiteindelijk zal een nieuwe kampioen op gaan staan die de nog regerende kampioen van vorig jaar, Chin Chin, zal gaan vervangen. De entree is uiteraard gratis en het kijkgenot des te groter. Nou, daar doen we wel aparte namen mee, hè? Bijvoorbeeld aan de kook en zo. Aan weet je wel? Ja, ja. ja, dat heeft met die fluitketel te maken. Heel goed, Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou, in ieder geval uh, is die finale dus uh, aankomende Wiggle dinsdag op de IJsbaan. En iedereen is van harte welkom om mee uh, te Wiggle kijken daar. En mee kijken op de IJsbaan kan je nu ook trouwens, hè? Via de CFM app kijken. Kijk je live mee op de ijsbaan in het centrum. Ik fire. Ik Running the game Now Big bang, bang Boogie, get that kitty Little nookie In a nice Nice little shave I gave Suzy a Little pat up on the booty And she turned around And said Walk this way I was born Real bad. In a plane in my head. Mama said that Every word Was my name You Zo op daar zondagmiddag bij CFM. Met deze van uh, Pitbull en de Fireball. Ja, de nieuwejaarsluiken uh, om twee uur vond die uh, plaats hier in Zoonvoort. Ik zie al heel veel mooie uh, foto's komen op uh, onder meer uh, Facebook. En uh, dat niet alleen. Uh, wil je trouwens ook een uh, filmpje zien van de nieuwjaarsduik uh, Albert-Jan? Dat kan gewoon op uh, de, de Facebook-site van de nieuwjaarsduik Zandvoort. Ja, dan uh, zie je hoe druk het wel geweest is. Want ruim 3000 deelnemers dit jaar uh, hebben de koude Noordzee getrotseerd. Zometeen zijn we er nog één uur lang tot zo. I see Anyone